Het schip heeft vier maanden lang de anti-piratenmissie bij Somalië geleid. De Evertsen zou eigenlijk voor de kerst terug in Nederland zijn. Maar begin deze maand werden nog dertien piraten opgepakt. Die hadden geprobeerd een koopvaardijschip te kapen. Doordat geen enkel land de piraten wilde berechten, liep de terugkomstvertraging op. Uiteindelijk zijn de piraten vorige week vrijgelaten en konden Evertsen naar Nederland terugkeren. Kort voor aankomst in Den Helder kreeg de bemanning van minister van Middelkoop de medaille voor vredesoperaties. De schaatsbond KNSB heeft zware straffen uitgedeeld aan twaalf bezoekers van TIAF... die gisteravond bij het Olympisch, Olympisch kwalificatie het ijs opliepen. Dat gebeurde na de laatste afstand in Heerenveen. Twaalf mensen probeerden op het middenterrein een ronde te lopen. Vanwege het verstoren van de orde is hun st hun een stadionverbod van vijf jaar opgelegd... en een boete van 2000 euro per persoon. Onze KNSB komt de straf overeen met de voorwaarden die aan het kopen van kaartjes zijn verbonden. De bond zegt vanwege het incident opnieuw naar de beveiligingsmaatregelen te gaan kijken. Bij een dubbele bomaanslag in de Irakse provincie Anbar zijn zeker twintig mensen omgekomen. Meer dan honderd mensen raakten gewond onder wie de gouverneur van de provincie Anbar. De aanslagen waren in de provincie hoofdstad Ramadi, 100 kilometer ten westen van Bagdad. Eerst liet een zelfmoordenaar een auto ontploffen. Toen de gouverneur en andere hoogwaardigheidsbekleders kwamen kijken bij de ravage... liet een voetganger met een bomgordel zich ontploffen. Volgens de Iraakse politie was de tweede aanslag direct gericht op de gouverneur. Die is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het weer in het noorden soms nog wat lichte sneeuw of ijzel. Temperatuur vrijwel overal rond het vriespunt. Maar in Limburg kan het 4 tot 8 graden worden. Later vandaag gaat het op steeds meer plaatsen vriezen. Morgen is het overal winters en valt er wat sneeuw. Dit was het en een wish. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de muziekboulevard.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 Yeah.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 King Laat ik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 Het is maar elke je heeft consequenties voor iedereen. En toch spelen je dit spel alleen. Oh mensen, kom maar niet te vatten. Maar het valt een keer bij.